Hij wat weg van Adriana Lima. Het was op die pizza en ik dacht van, hé hey, shit, ik heb te maken hier al met een diva. Doe een caparinha en een flesje rosé. rapito We zaten samen maar toch zijn we het kwijt. Ze keek. Naam klokkie maar we hebben de tijd. Ik ben met Monk, Avro Bros en Johnny West en die ubelieve schat die is onderweg. Ik wil mijn leven niet voor even, voor altijd bij jou zijn.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 Kies er voor mij, mij, mij of voor jou? Jodie, kies er voor mij, kies er voor jou. Ja, vannacht slaap je.